4 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Steeds minder kinderen onder de vijf jaar sterven. Dat blijkt uit onderzoek van UNICEF. Op dit moment sterven per dag circa 18.000 kinderen van vijf jaar of jonger. Twee jaar geleden waren dat er per dag nog duizend meer. Sinds de kindersterfte in 1990 wordt bijgehouden... is het met bijna de helft afgenomen. In juist de armste landen gaat het beter. Dat is te danken aan onder meer vaccinaties... en schoon drinkwater en sanitair. Kinderen worden nog vaak ziek door ondervoeding... en sterven aan een longontsteking, diarree of malaria. Brazilië wil dat gegevens van bedrijven zoals Google en Facebook... die in Brazilië worden verzameld, ook in Brazilië worden opgeslagen. De partij van president Rousseff is daar wetgeving over aan het maken. In Brazilië is grote verontwaardiging over spionage... door de Amerikaanse afluisterdienst NSE. Als de regels er komen, moeten bedrijven zich aan Braziliaanse wetgeving over privacy houden. Maar het wordt moeilijk om de wet ook daadwerkelijk in te voeren, zeggen experts. Minister Timmermans noemt de open brief... die de Russische president Poetin donderdag in de New York Times publiceerde hypocriet. Poetin heeft daar eindeloos gesteund en van wapens voorzien, zei Timmermans in Nieuwsuur. Ook heeft hij eindeloos voorkomen dat de VN-veiligheidsraad daar een uitspraak over zou doen. Poetin uitte in zijn brief harde kritiek op de VS... en zei dat Amerika alleen in Syrië kan ingrijpen met goedkeuring van de VN. Twitter heeft de eerste stap voor een beursgang gezet... door documenten in te leveren bij de Amerikaanse beurswaakond. Het bedrijf laat dat weten in een tweet. Een beursgang wordt al lange tijd verwacht... maar het werd uitgesteld naar de in eerste instantie tegenvallende beursgang van Facebook. Nu de beurswaarde van Facebook een recordstand heeft, zet Twitter de plannen door... Ook heeft Twitter de inkomsten uit advertenties flink zien groeien. De waarde van het bedrijf wordt geschat op 7,5 tot 11,3 miljard euro. Het weer droog en rond de 10 graden. Overdag is nog zon, maar al snel ook bewolkt en regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1 Max.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 0800-1121 Dat is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden. Mailen mag ook nachtzuster, apenstaatje, omroepmax.nl Twitteren kan via @nachtsuster en er is een chat tijdens dit programma te vinden op omroepmax.nl slash En dan even de chat aanklikken. Facebook.com slash dat is een uh, gebeurtenis. Je kunt het programma daar liken en dan maak je kans op een gratis dvd'tje. Uh, dus Neem daar ook vooral een kijkje. De vragen die nog niet beantwoord zijn. Uh, meneer Groenewold die zich druk maakt over de DNA-structuur. Waarom wordt er zo moeilijk gedaan over het opslaan van DNA-structuren in de computer? Waarom is dat nog zo moeilijk? Want daar is een computer toch voor gemaakt. Voor het registreren van dat soort structuren. Mevrouw Schuit die zocht dus adviezen voor Tefka, het hondje. Nou, volgens mij is dat wel een beetje opgelost door Martine zojuist. Erik uit Arnhem wil graag weten waarom we vlees laten afsterven voordat we het opeten. Anke die wilde weten of ze een parkiet kon houden. Dat is ook wel beantwoord, geloof ik. Gerda uit Bovensmilde die vroeg zich af of meer mensen het verhaal herkennen... dat ze vroeger van de ouders geen vers brood nog eten... omdat ze dan te veel at... Um, dan had ik nog uh, de vraag van Willem over de E, maar die is ook zojuist beantwoord. En heb ik eigenlijk alleen nog over Esther Kooijmans, die op zoek is naar Move de Kater in Soesterberg. Is die weggelopen van de week? Dus bel vooral naar 0800 1121 als je Move gezien hebt. Je kunt ook de dierenambulance bellen. En nieuwe vragen zijn ook van harte welkom. En dan is het nu precies vier minuten over vier. We moeten een beetje haast maken, want om vier over vier zet ik altijd de disco rammer aan. Maar in dit in dit geval was ik in gesprek met Richard. En die heeft het hitdossier naast zijn bed liggen. Of naast de stoel, dat weet ik niet. En afgelopen week overleed Forrest de zanger. En daar wilde ik dan rock de boot van draaien. Maar eerst wat informatie over Forrest. En dat heeft Richard nu opgezocht in het hitdossier. Ja, inderdaad. Ja, Forrest. Ik vind het wel, wel... Ja, Ik heb hem nog een keer op zien treden op een, op een disco-beurs. En uh, dat, het was een hele goede performer. Dat, ja. uh, dat zeker. En Rock the Boat, dat was zijn debuutsingle. Die uh, kwam binnen in de top 40 op 8 januari 1983. Was toen een alarmeschijf. En bereikte toen de vierde plaats. Uh, alleen, uh, ja, het is een, uh, een, een cover van de Use Corporation natuurlijk. Ja. En, ja. die heb je al een keer gedraaid. Maar de, de pol die staat vast, hè? De discopool daar is op gestemd. En, uh, maar ik vind die tweede single van hem uit uh, de zomerhit uit 83 van hetzelfde jaar, viel de niet. Die vind ik even net iets oh, meer maar disco. Richard, Jij maakt toch ook radio? Ja, je overtreedt nu echt een ijzeren radiowet. Waarom? Als je een liedje gaat aanprijzen op de radio... dan willen mensen het horen. Jij staat, zit nu gewoon ijskoud fielden aan niet te, aan te prijzen. Terwijl we mensen al rock the boat... mensen hebben gestemd via, via de pol op uh, rock the boat. We moeten rock the boat rijden. En dan ga je fielden niet lopen aanprijzen. Wat, nu, nu maak je dus een probleem voor dit hele... Nee, helemaal Ik kan mijn niet. draaiboek weggooien. Alles Ik, mijn voorbereiding. <laughs> Echt, nou, mensen liggen de, de hele huis. nacht nu wakker omdat ze denken dat viel de niet was dus eigenlijk beter. Waarom horen we dat niet? Nou, heb je een beetje goede technicus? Dan maakt hij er een mix van. Ze zijn even... Nee. Op, uh, oh, Richard. Op, Richard, wat moet jij nog veel leren? Met mixen, daar zitten alleen jij en de technicus op te wachten. Die vinden dat leuk. Maar de mensen willen toch gewoon het liedje horen zoals het gemaakt is... van het begin tot het einde met het opbouw, met het, met het uh, dingetje. Ja, nou, ik zei nog... Wat een toestand, maar nee. ik voelde niet iets beter dan Rock the Boat. Maar doe je lekker Rock the Boat? Want hij lijkt er heel veel op. Dat gebeurde vaak in die tijd. Als ze een, uh, een hit hadden, dan was de opvolger altijd hetzelfde deuntje met een <laughs> iets andere tekst. En, en dan heb je de hoop dat het weer een hit wordt. En in het, het geval van Forrest gebeurde dat ook. Want zijn derde single dat flopte weer. En oh. toen hebben we niets meer van hem vernomen. Nou ja, hij trad nog steeds heel op. Hij he. was, was, was echt uh, af en toe. Uh, ja. en, en hij was getrouwd met Manon Thomas. Oh ja, oh, dat wist ik niet. Nee, dat wist ik dan weer. Het, ja. Hij is 60 Wat is hij? Is jaar geworden? 60 a. Ah. Is toch veel te jong? Ja, natuurlijk. Dat is wel verdrietig. Het, het was een energieke man. Een energieke? Ja, natuurlijk. Ja. Nou, laten, laten we dat. Weet je wel? Ik los het wel weer op, hoor, Richard. Ja, los jij het weer op. Ik draai ze gewoon allebei. Kijk. Kan mij iets schelen? Zo mag ik het. Het worden. is niet alsof dit praatradio is, toch? <laughs> Dag Richard, bedankt. Oké okay, dan, jij ook. Doei. Oh, Hoi. Hoi. Forrest is dit dan. En rock the boat. Ik wilde niet van Forrest. Hij overleed afgelopen maandag. En daarvoor een andere hit van hem. Rock de boot. 0800-1121. Blijft het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Carola Quint, goedemorgen. Carola? Hallo. Hallo? Ja? Hallo? Ja, met Carola. Dag, Carola. Zeg het eens. Hi. Uh, ik had een kort antwoord en ik heb een vraagje. Oh, doen we eerst het antwoord. Ja, dat ging over die E. Ja. En dat betekent ongeveer, want dat betekent gewoon estimated. Ja. Dus, dat... ja dat is heel simpel. Ja, dat zeiden we net. Maar dat geeft ja. niet, dat een stukje dus herhaling hebben, kan nooit ging kwaad. Ik ga de lijn voordat dat open gaat. Ah, oké, okay, ja, natuurlijk. En je had een ja. vraag. Oh, ja, ik zag dus... in de mail iets voorbij. Nee, in, op Facebook zag ik iets ja, over komt. een hele ingewikkelde. tekening, ja. Ja, nou. Ja, het gaat eigenlijk over een Ja, Ik weet dat het in de praktijk log zichzelf op, maar wie heeft het nou echt voorrang? Je hebt een kruispunt en dan zal ik het maar even Noord, West en Oost noemen waar de auto's vandaan komen. Ja, wacht even. Noord, Oost, Zuid, West, ja. west, west en Oost. Ja, ja noord en Oost. Ja. ja, dus een soort T-splitsing. Ja. Ja, oh ja, oh, oh, toestand is dat. Ja. ja. En dan de auto die van de bovenkant, van Noord komt, die wil, ja. uh, uh, even kijken, linksaf. De auto rechts aan de oostkant, die wil rechtdoor. En de auto links aan de westkant, die wil linksaf. Iedereen moet de ander voorrang geven. Even kijken. Aan de bovenkant. Die moet die voorrang geven, die moet die voorrang geven. Aan, die aan de moet... linkse, want die voor... komt ja. van rechts. Ja. Die aan de linkerkant moet aan de auto aan de overkant voorrang geven, die gaat recht door. Ja. die andere moet weer voorrang geven aan die bovenaan, want die komt ook weer van rechts. Ja. En ik weet dat dat als je grap wel oplost, maar in de verkeersregels, dus wie ja. heeft er nou echt voorrang? Ik heb het toen aan een rijinstructeur gevraagd, die wist het ook niet. Nou, ik vind echt een supergoeie vraag. Want dit is, ja. is zo'n waardeloze situatie. Als iedereen zich keurig aan de verkeersregels houdt... dan dus sta je daar morgen, morgen nog. nog. Hé, hey, ja, zei ja. je echt precies hetzelfde als ik nu? Ja, echt. Dat was echt heel, dit was echt wel heel knap. Ja. ja. Nou, ik vind echt een goede vraag. Ik ben heel benieuwd of iemand mij dit uit kan leggen. Ja, ik ook. 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Carola. Oké, okay, ik hoor het graag. Bedankt, hè. Ja hoor. Dag. Dag. Marianne uit Sneek. Ja, hallo Astrid. Hallo. Ik had even, uh, ik had even een antwoord uh, op die uh, vraag over dat vlees wat ja. moet ja. sterven. Ja. Want het schoort mij ineens een herinnering te binnen dat uh, ik had een tante, die leeft niet meer. Oh. Maar die werkte bij een rijke weduwe van een ja. textielbaron. En zij maakte dan altijd de dinners klaar. Als het, dan kwamen allemaal deftige gasten. En dan was ik er ook een keertje. En toen zei ze, maar Jan, ga jij eens even naar de kelder. Haal jij eens even een fles wijn op. Dus ik ja. naar de kelder. Ja. Ik doe het licht aan en ik schrik me dood. <coughs> er liggen daar twee versanten op de plank. Oh, die lagen te sterven. Ja. ja. Die lagen daar te besterven. Ja. Dus ik ga naar mijn tand en ik zeg, gaf, daar liggen twee versanten op de plank. Doe <coughs> niet daar. Oh, die liggen daar te besterven. Dus ik, maar wat betekent dat dan? Toen zei ze, nou, dat bloed van die beesten. dat moet eerst heel goed gestold zijn. Mm. En uh, dat is eigenlijk alleen maar uh, ja, bij wild zo. En want dan kan die wildsmaak beter tot zijn recht. Oh. Dat is wat ik, uh, yeah. wat ik mij kan herinneren. Ik weet verder niet of er nog een chemische toestand of zo. Uh, bij aan te pas komt dat euh, bacteriën moeten sterven of zo. Maar zegt het dan over dat bloed moet eerst heel goed gestold zijn. Dan komt die wildsmaak goed tot recht als ik het ga braden. Ik krijg er echt nog steeds geen trek van infazant. Maar het zal ongetwijfeld aan mij liggen. <laughs> maar goed, het bloed, bloed. Ja, het bloed moet stollen. Ja. Nou, ja. nou, ik heb wel eens reborst gehad. Ik moet zeggen, het is toch wel heel erg lekker. Ah, ja, ja een dood hertje, ja. ja, daar moet je maar niet aan denken. Nee, hè? Bambi ja oh. oké okay. nou ja, Marianne dat vind ik ook met lamsvlees zo hè? dan moet je ook maar die naar het leuke lammetje denken. ja dat weet ik niet voor mijn gevoel zijn voor mijn gevoel zijn er, gevoel zijn er uh, 8000 lammetjes en maar één Bambi voor mijn gevoel hoor oh. ja ja maar ik bedoel, ja, dat... ze hoeven maar een mooie, een mooie dramatische film te maken over een lammetje dat ze uh, moeder verliest omdat er zwarmer van gemaakt moet worden. En ik ben weer helemaal... Uh, ik, nou goed. En je eet voorlopig geen zwarmer meer. Nee, maar ik heb inderdaad ooit ook een hertenbiefstukje gegeten en dat vond ik ook echt heel lekker. Ja, dat is heel erg lekker Ja, hoor. toch. Ja. Ja. Ja. Dus, uh, en goed bestorven, ja. hè? Ja. Ja, het moet wel goed bestorven. Ja. Dus het moet een paar dagen liggen. moet een paar dagen bij jouw tante in de kelder oh, liggen. Op hangen, geloof ik. Ja. Oh, oh ja, maar hou op, Marianne. Ja. Met je kop naar beneden. Dankjewel, hè. Ja, oké. Okay. Goedendacht verder. Dag. Doeg. Antoinette. Hallo, Astrid. Dag, Antoinette. Dag. Zeg ik het ben eens. ook van de broodjaren van die mevrouw uit Brof Bovensmilde. ja. En dat zijn de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Alles, alles was dus uh, tekort. kort. Ja. En de regering, weet ik nog uit die tijd, zelfs nog in, diep in de 50e jaren, heeft toen inge. De regering is namelijk altijd verplicht als er rampen zijn op oorlog. om uh, de basisvoedselvoorziening uh, uh, van brood op gang te houden. Zodat mensen niet omkomen van de honger. Oh. De regering heeft na de Tweede Wereldoorlog... het regeringswit ingesteld. Ja. Voor de Tweede Wereldoorlog... had je dus witbrood... dat aangemaakt, wat, uh, bloem dus aangemaakt was... met volle melk. Mm -hmm. En daarna, na de Tweede Wereldoorlog... werd de melk vervangen door water. Ja. En dat had effect dus op... Als je, nu is witbrood ook nog steeds de luxe. Ja. Het is veel lekkerder. Mm -hmm. En... Uh, uh, hoe moet ik dat nou zeggen? Er is altijd te mare geweest dat te veel vers brood eten slecht is. Ja. Yeah. Nou, ik kan je uit eigen ervaring dus meedelen van mijn kindjaren... dat als je het ongans eet aan melkwit kadetjes... Ja. Yeah. dat is geen pretje. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat melkwit... dus de kinderen sneller doet groeien dan waterwit. Ja. Yeah. Want melk is ook een groeibestanddeel. Ja, yeah. ja. Yeah. Maar waarom is het geen pretje om heel veel uh, melkkadetjes te eten? Verse melkkadetjes, dat geeft een bonk in je maag. Ah... Dat gaat niet 1, 2, 3 uh, weg. Daar ben je een paar uur pijnlijk mee uh, zoet. Oh. En uh, wat je wegbrengt daarvan later, ja. is ook geen pretje. Ah. Daar kan je een aantal dagen op moeten wachten. Kijk, nou dat is een goede waarschuwing. Ja, ja. <laughs> lekker of het ook is. Maar je moet je wel bedenken, doe het ja. met mate. Want anders heb je er naderhand spijt van. Oké, okay, dus het was niet alleen een bezuiniging, maar het was gewoon ook niet zo... Uh... Niet aan te raden. Het wil heeft gewoon zijn narigheid. En, ja. en, maar het werd überhaupt van elk brood gezegd dat je, dat dat dus, dat je daar niet van te pers. maar ik, ik weet het van wit brood en ik weet ook dat die verandering in de oorlog dus ge, ja. na de oorlog geweest is. Nou, hartstikke goed. Dankjewel Antoinette. Oké, okay, fijne avond nog. Hetzelfde. Da. Dag. Wesley. Ja, je morgen. Hi. Dat ben ik me Ja. En weg is hij. Dat is nou jammer, want hij had wel was wel even. Hij had namelijk gemaild, Wesley, Wesley, uh, <laughs> gemaild, Wesley. En uh, nou dan was hij eindelijk aan de lijn. Maar ik probeer het nog even. Maar ondertussen heb ik ook Guusje uit Rijswijk aan de telefoon. Guusje, ja, dat klopt. Hallo, ja. Guusje. Zeg het eens. Goedemorgen, Assie. Nou, het ging over dat brood. Dat, ja. uh, je moet het verse brood niet eten. Nee. Maar volgens mij was het alleen maar een praktische maatregel, want daar kon je geen dunne sneetjes van snijden. Dat, oh nee, dus, ook nog eens een keer. ja. Dat werden dan een beetje hompen en dat was een beetje onvoordelig. Ja. ja, dat is ook zonde van het brood. Als je het snijdt en het wordt één grote homp uh, ja, ja. en als je het toch al niet zo uh, de breed hebt, dan uh, is dat natuurlijk inderdaad niet. Oh ja, nou kwam er ook nog eens een keer bij. Ja, Kom je ja. zelf ook uit die tijd of niet? Ik kom ook die tijd ja, het, het, <laughs> Ik heb soms... zelfs nog een tijdje bij een bakker gewerkt. Dus ik dus ah, weet er eigenlijk oh. alles van, van, vers brood. En ik weet ook wel dat dan uh, als er dan nog geen, nog geen vers brood verkocht mocht worden... want dat mocht dacht ik pas na, na acht tienen, morgen, nee morgen. Na tien, uh, weten we nog, van de uitzending van twee weken geleden... Nou ja, het dan, zal ook wel uh, verschil hebben. Maar ja. was die bakken waar ik dan werkte, die was zo slim om dat brood, het oude brood nog een beetje op te piepen. Uh, <laughs> in, in, in, nog in de, de magnetron, en dan, oh nee. En dan <laughs> kwamen de mensen om brood en dan, ja, liep brood. Ja, maar hij mocht het eigenlijk nog niet verkopen, maar dan verkocht hij rustig het brood van de dag daarvoor. Ja, gelijk had hij, toch? Dat een vind beetje, ik ook. Ja, ja. ja. Maar, maar Guusje. Uh, dat is, mag ik vragen hoeveel jaar je bent? Uh, ik ben uh, van 1931. Oh. Reken, maar, reken maar uit. Jeetje. Ja. Dat is grappig, want dan ga je, je gaat gewoon 2030 nog meemaken. Zeker wel. Wauw. Ja. ja, dat lijkt me gewoon heel bijzonder. Nee, maar het, lijkt namelijk, het lijkt namelijk zo ontzettend ver weg, de tijden van... Uh, oorlog en broodtekort. En dat je geen warm brood. Zochtens, uh, of geen vers brood mocht kopen. Zochtens. maar dat is gewoon helemaal nog niet zo lang geleden. Gek is dat soms. Nee, nee ja. hoor. Nee, maar de tijd gaat zo snel. Hoe ouder je wordt, hoe sneller de tijd. Gaat. Echt? Nog sneller? Ja, dat ervaar ik ook wel. Ja. Okay. Ja. Nou, dan, dan, uh, uh, dan tot de volgende keer. wat volgende week kan zijn. en dat voelt dan als morgen. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel, Guusje. Ja, dag Astrid. Dag. Een goede, goede uitzending verder. Ja. Dag. Dag. Uh, Wesley? Ja, daar ben ik weer. Hé, hey, jij maakt het wel spannend, hè? Het is, uh, het is druk op de lijn van denk ik. Dat denk ik ook, uh, ja. druk verkeer. Jij bent vrachtwagenchauffeur. Ja, dat klopt. En jij mailde al, we kunnen wel even raad wat hij rijdt spelen. Ja, ik vind het prima. Het is een beetje oneerlijk, want ik ben eigenlijk al leeg... en op oh, nee, maar... terug naar de zaak. Maar we doen wel dat we er nog vol zijn. Nee, maar we kunnen wel raad wat hij reed doen... Dat is ook goed, dat is ook goed. Want je, je bent maar ben je nu want je, volgens mij mailde je dat je ging laden. Nee, ik was aan het lossen. Op, oh, je dan? was aan het lossen. Oké, okay, nee, dan ben je nu los. Ja, maar, ik ben los. Maar dan spelen we dus raad wat hij reed. Ik moet raden wat er in jouw laadbak zat en jij mag alleen maar ja of nee zeggen. Is prima. Oké. Okay. <coughs> Even focus hoor. Ik moet me een beetje een beeld vormen bij je. Wat voor type je bent? Zijn het sportschoenen? Nee, nee, absoluut niet. Okay. Kun je het eten? Ja. Um, is het brood? Nee, geen brood. <laughs> uh, is het, valt het onder lekker of uh, valt het onder nuttig? Ja, beide. Oké. Okay. Oh, lekker en nuttig. Watermeloen? Nee, ook niet. Oh. Um, is het groente? Ook niet. Is het fruit? Ook niet. Is het uh, pasta? Ook niet. Is het, en het is wel nuttig? Het <laughs> is nuttig. Denk maar op Holendam en, en Zeeland. Dan weet je wat doen. Is het vis? Het was vis, scalp en schaaldieren. Op een of andere manier ging het heel snel voor mijn gevoel. <laughs> hey, en dan heb, je, dan heb je nu gelost. Moet je dan nu uh, die vislucht er ook uitschrobben? Of maakt het niet uit omdat je volgende keer weer vis gaat. Uh... Nou ja, waar, wij waar, waar je eigenlijk uh, voor een uh, ja, groothandelaar uh, in uh, vis en. Uh, schaal en schaaldieren. Oh, en dan heeft het geen dus... zin om er, uh, er uh, luchtverfrisser in te zetten. Nee, maar we moeten wel elke dag die bak reinigen en desinfecteren. Ja, natuurlijk. Wel de, ja. Ja. Anders kun je wel een uh, vieze bol op een gegeven moment. Ja, dat is niet de bedoeling. En je had ook een vraag, Wesley. Ja, en ook nog een antwoord voor straks. Oh, doen we eerst het antwoord hoor, van mijn ja. administratie. Ja? Nou, ja, uh, Voor de voorrangsregeling. Ja, ja, ja. Oh, ik heb to to toevallig een collega die ik net even nog aan de lijn had, uh, die had het ook gehoord. En die is ook uh, uh -huh. langdurig uh, verkeersinstructeur, rijinstructeur. Ja. En het is gewoon heel simpel, uh, rechtdoor gaat verkeer, heeft voorrang, op afstandsverkeer. Oké, okay. oh, echt? Dat wel, dus je, je, je creëert natuurlijk wel een soort gelegenheidsvoorrang. Dus de, ja, degene die het brutaalst is, die gaat er toch wel voor. Maar als je het wettelijk ziet, dan is de hene, volgens die vrouw dan oost eerst. Dan ja, zelfs dat heb je onthouden. Ja, Eerst uh, de, oost. Dan, dan west en dan noord. Ja, Noord heeft echt vette pech. Ja, want die ja, heeft er ja. een van rechts en eentje die van de andere kant rechtdoor. Ja. Hè, nou, ik vind het fijn om te weten. Dank je wel, Wesley. Ja, graag gedaan. Ja, en dan had je nog een vraag? Ja, nou, uh, ik geval uh, dat nog heel erg op dat uh, die kinderen uh, ruikt, uh, ruikt... Ja, het zweet, dat, dat drukt je nooit. Dat nee. Dat klinkt niet. Nee. En, nou, en nou dat die sommige mensen, Ruud, ja, dan, ja, dan, fijn, dat hoef ik niet te leggen. Dat, uh, dat af en toe wel. Ja. En waarom dat is? Ja, het heeft, ja, de, het heeft met hormonen te maken. Want als kinderen pubers worden, dan gaan ze op, krijgen ze opeens op zweetvoeten en zo. Ja, ja. ja. ja maar, dat, dat, maar dat hebben, dat hebben uh, kleine kinderen ook. Had die bijvoorbeeld uh, dichte schoenen aan en het is. Uh, ja, dan krijgen ja, ze wel. ook zweetvoeten. Ja. ja. Maar ja, of dat dan daadwerkelijk stinkt, ja, dat, dat weet ik dan, zo even niet. Maar... Nee, dat zou ik ook een keer moeten ruiken. Maar je hebt wel gelijk. Als kinderen de hele middag in de speeltuin hebben gespeeld... dan stinken ze nog steeds niet. Nee, en uh, ja, dat mij is die stinken. Als ze veranderen, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan houden we gewoon één van af en toe. Ja, van die vrachtwagenchauffeurs... die de hele dag in zo'n cabine zitten. Ja, en dan lekker uh, door de vis heen banjeren. Ja, dan, dan, dan is het helemaal eh, patat. <laughs> maar kinderen? Nee, kinderen niet. Nou, goede vraag, Wesley. Ik uh, ga op zoek naar een antwoord. Dank je wel. Dat is goed. Hey. Bedankt en uh, we gaan verder luisteren. Ja, langzaam rijden, he? Ja, nou, meneer Volhass eigenlijk, kort ik niet erg zeggen. <laughs> oh, is ook goed. Dag Wesley. Ja, bedankt, hè, Hoi, hou je veilig. 0800. Hoi. Hoi, 1121 is het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Freek, Goede, Goedemorgen. Hallo, Freek. Hoi. Hi. Nou, de vraag: het antwoord wat ik had van de voorgangszaag is zojuist wel gegeven. Oh, en klopt het? Ja, want dat had ik ook. Ik Ooit is geleerd. Ik wist dat, dat helemaal dat... niet, joh. Rechtdoorrijdend het verkeer, dat gaat in principe voor op ja. afstandverkeer, ja, dus ja. Maar alleen als er sprake is van gelijk, gelijkblijvende ja, voorrang of zo. Ja, precies. Ja, precies. Dat klopt. Nou, hartstikke goed, fijn dat je er toch nee, even was heb, hoor. Maar ik heb toch nog een vraag. Oh, gelukkig. Die had ik vorige week al willen stellen, maar dat duurde zo lang. Ja. Dat moet ik niet meer wachten. <laughs> dat was een belastingvraag, daar ben je gek op toch? Nou, maak het vooral ah. zo ingewikkeld mogelijk. Ik ben ja. je nu al kwijt, ja. Uh, Hypothekerenten is nog steeds aftrekbaar... Je belastbaar inkomen. dan ben ik tegen het. zoals velen met mij. feit opgelopen dat ik mijn huis onder de prijs moest verkopen. dat er een arrestschuldje op zit. Ja. En dat is dan opeens. die rente opeens niet meer aftrekbaar. Ja. Hoe zit dat? Klopt dat? Oké. Okay. Nog één keer hoor. voor mij, want ik moet de vraag nog okay. 27 een, keer herhalen. Okay. Als jij je huis. Uh, gefinancierd hebt bij de bank. dan ja. is de rente die je betaalt aftrekbaar. Ja. Op het moment dat jij je huis verkoopt onder de prijs... zodat je met een hypothecaire restschuld blijft zitten... is die rente opeens niet meer aftrekbaar. Niet. niet. Heb ik me laten vertellen, ah, klopt dat. Nou, we moeten er niet meer over praten, want ik denk nu dat ik het begrijp. Dus we laten het hierbij, Freek. Oké. Okay. Dankjewel, hè. Nou, geniet van de rest van de nacht. Ja, dankj rest, rest, guld, ja, rest, ja oh. dankjewel. Rest, restschuld, restschuld. Ja, dankjewel. Dag, 0800 1121. Meneer Hogevorst... Ja, hallo, met Bela. Hallo, Bea. Hallo. Zeg het dus. Uh, nou, Wesley en Freek hebben eigenlijk... Uh, twee maal het gras voor mijn voeten weggemaakt. Ach, hè, verdrietig is het <laughs> toch. Dat je als laatste nog eens een keertje rechtsaf wil. En dat het er gewoon... Dat er maakt. is niemand meer op de weg. Ja. Nou, nou. Hij is gewoon dubbel voorrang, hè, die Oost. Oh, waarom? Nou, hij, hij krijgt ook... Uh, voorrang van, uh, van West. Hij krijgt voorrang van West... omdat hij van rechts komt... en omdat hij rechtdoor gaat. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, ja, nee. Nou. nee. Hij... Nee, nee, nee. <laughs> nee. Hij, hij moet namelijk... hij moet voorrang verlenen eigenlijk... aan Noord, want die komt voor ja, hem klopt. van rechts. Klopt. En... Ja. even kijken... Um, Oost, zuid, west. Van west... Op west heeft hij voorrang. Dus heeft ja. gewoon maar één keer voorrang. Maar iedereen heeft nee, in deze keer. tekening één keer. Waarom twee keer? Twee keer. Van west, van west twee keer. Want van west moet hij voorrang krijgen... omdat hij rechtdoor gaat op dezelfde weg. Ja. En omdat als west uh, begint links af te slaan... Ja. komt oost van rechts voor hem. Oh, nee... Ja, ik ben rijinstructeur, dus ik weet waar ik het over heb. Nee, maar, nee, maar Noordoost, Zuid. Nee, maar West, die gaat linksaf, ja. hè? Die gaat linksaf. Ja. En zodra hij linksaf begint te gaan, ja. komt, komt uh, Oost voor hem van rechts. Echt waar? Ja, teken het maar. Ja, ik zit te tekenen. Er gaat een wereld voor mij open. Ja, Eigenlijk zou je dit onbetaat, soort dingen moeten onbetaat, leren als je een rijbewijs uit. haalt. <laughs> In mijn geval. Oké, okay, nou, bedankt. Voor, ja, de, voor deze... E, die had ik niet willen missen, deze aanvulling. Nee, toch? Prachtig, toch? Nee. <laughs> de groezaam worden van... Ja, zal ik doen. Dag. Oké, okay. dag. Hartstikke. Jan? Ja, ben ik, geloof ik. Uit Hoge Heide. Ja, dat klopt. Zeg Ook het eens. over de antwoord op die... Uh, op die verkeerskwestie. Ah. Als we nou... Als ze allemaal gewoon rechtdoor zouden willen rijden... Ja. dan is dat in de wegenverkeerswet niet geregeld. Oh. Dan is het een kwestie van ja, beleefdheid of brutaalheid... Ja. Wie, wie het eerst voorrang neemt. Maar als ze eentje afslaat, ja. dus linksaf gaat... dan ja. moet hij dat rechtdoorgaande verkeer voor laten gaan. Nou, dus... In wezen in de wet niet geregeld, dus als je alle... ...om een kruising aankomt met vieren tegelijk. Ja, ja, ja, dan moet, ja. Moet je eigenlijk ieder aan ieder een voorrang verlenen. Snap je? Ja, volgens mij gaat het nu voort en goed bij mij. Alleen het nadeel is altijd dat als je in zo'n situatie zit, dat andere mensen het niet weten. Nee, maar dan, dan is de meest brutale nee meestal de voorrang dan. Ja, dat ben ik dan sowieso. Ja, en ik heb een grote deuk in mijn auto, dus mensen stoppen sowieso als ik eraan kom. Dat is echt... Uh... Ja, of een groot auto is of zo, weet je. Ja. Nou, ik, uh, ik uh, heb het genoteerd, gaat nooit meer mis, denk ik. Ja. Maar, maar uh, over het brood nog even. Ja. Wanneer is dat dan afgeschaft van dat, uh, dat oh, je na geen brood mocht kopen? Ja, ik weet het niet meer. Maar daar, is, daar hebben we het uitgebreid over gehad over twee nou, weken. Dus iemand ja, die weet nou het vast. Brood, maar ik, ik kan me herinneren dat ik als kind zijnde op de fiets aan de bakker ging. En ja. dan kochten we, nou dat was, was ochtends vroeg, kocht je een, een brood. Ja. Lekker warm nog. Dat was net uit de oven. En dan de, de, de kapjes waren het lekkerste, vonden wij. Oké. Okay. Dat maakte ja. ruzie om. Ja, ik kan me voorstellen. Lekker warm vers brood. Ja. Ja. Nou, ik, als iemand het nog weet, wanneer die regel is afgeschaft... dat je na tien uur of uh, voor tien uur geen warm brood mocht kopen... 0800-1121. Ja, ik ging over voor zeven uur naar, naar de bakker toe te fietsen. En had je voorrang? Uh, ik krijg doorgeven wel. Ja, meestal wel. Dankjewel Jan. En als er niemand met een auto met een deuk aan kwam? Nee, precies. Want dan altijd voorrang geven. Heel verstandig. Ja. Goeienacht. Oké, okay, Dag. Was dat van de Cars op radio 1? Johan uit Liemde, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen, dat is ook goed. <laughs> heb je al geslapen, Johan? Uh, ja, maar heel weinig vannacht. Want oh. het, heel, het is heel erg druk en ik was al om 1 uur wakker. Hè? Oh, het maar... is gewoon bakker. Johan, ik heb het helemaal niet eens in de gaten, joh. Ik hoor het nu pas. Het is heel oh. erg druk. Hoezo dan? Is het, uh, is het broodweek? Week van het brood? Nee, dat is, dat is pas in, in oktober, maar daar heeft er eigenlijk niet zo heel veel mee te maken. Nee, oh. ja, ik denk dat het te maken heeft met de omslaan van het weer. Ja, en natuurlijk met het feit dat je mij hebt uitgeroepen tot ambassadrice van de croissant. Precies. Dus die, die, de verkoop is inmiddels verdubbeld. Die is zo vijfvoudig. Ja, dat gaat hard dan natuurlijk. Ja. En we maken geen regeringsbrood meer, we maken lekker dus Oh, ja, echt? Het zijn allemaal dingetjes die meespelen. Maar het gewoon van het waterige witbrood, toch? Nee, dat had toch wel een, een iets, een, iets een, een diepere achtergrond. Oh. Uh, in, net de, Die ene mevrouw, een ja, half uurtje geleden, die had wel gelijk, die zei... ...de regering die moet in alle tijden zorgen voor de voedselvoorziening. Ja. Nou, na de oorlog was er echt niet zo heel veel. praat ik na de Tweede Wereldoorlog. En toen hebben ze echt alles uh, bij elkaar moeten schrapen om maar brood te kunnen bakken. Ja. En daarvoor werd heel veel Franse en Amerikaanse tarwe gebruikt. Maar ja, die was schaars en veel duurder. Terwijl dat er ook in Nederland, best aardig uh, tarwe en roggen geteeld werd. Oh ja. Oh ja en toen moest, moest er vanuit overheidswegen, is er een mengsel bedacht... van inlandse tarwe, inlandse roggen... en allerhande, uh, ja, mindere soorten... om op die manier toch een bepaalde hoeveelheid te kunnen garanderen. Ah, en dat is regeringsbrood. En dat was gewoon, ja, als je uh, meel hebt van tarwe of bloem... wat uh, kwalitatief minder is, ja, dan heb je minder lekker brood. Oh ja, dat is eigenlijk vrij logisch natuurlijk. Maar weet jij ook vanaf wanneer uh, het, het wel weer mocht... dat verkopen van warme brood? Nou, dat Zochtens. had eigenlijk niet zozeer te maken met het warme brood. Het had wel te maken met het uitventen van brood. Oh. Je mocht voor tien uur de weg niet op. Oh ja, dat was het. En dat was de, de grap. Maar of dat het nou brood van, van gisteren was of vers, dat maakte niet uit. Nee. Maar dat en vanaf dat... wanneer mocht dat weer wel? Ik denk uh, begin jaren zestig. Want ik kan het me nog net herinneren. <laughs> dat wij. Uh, nou, onze bezorgers die stonden s'morgens te trappelen om, om de deur uit te gaan. Want die hadden een hele drukke wijk. Maar dat mocht niet. En, en ja, dat kan, dat kan je nog net herinneren. Dus dat moet zo uh, Ik kan me nog net herinneren. Ja. En, werd, en toen moesten wij als kind. Nou, eens of twee keer per jaar bij de politieagent die hier, eigenlijk de, de, de, de, de veldwachter, die hier de zaak in, in, in de peiling hield. Die moesten wij één, twee keer per jaar, brachten we die een krentenbrood en een taart. En, dan was, en zeker op de verjaardag van zijn vrouw, en dan keek die, zag hij die alles door de vingers. <lacht> Zo werd dat opgelost. Oh, oh, oh, oh. Ja, yeah. dat is wel creatief. Ja, dat is ook zo. En dan Heel gewoon gegeven. met een enorme zak croissantjes die kant op. En dan, nee, die bestonden, die bestonden <laughs> die gewoon nog niet. De croissant nee, bestond nog de, niet. Nee, jaren 60. De croissant bestond nog niet. En hadden de mensen in de jaren 60 geen croissantjes? Ja, dat heb ik allemaal niet nee. meegemaakt, joh. Nee, nee, nee. Wow. nee dus we, pas, sinds stokbrood, croissantjes, dat soort dingetjes, is uh, eind jaren 60 mensen meer op vakantie gingen, de welvaart groeide. En toen werd ook de belangstelling naar uh, andere broodsoorten werd groter. ja. En interessanter. Ah. En we hadden we nog meer? Over het brood. Um, ja, volgens mij was dat wel zo'n beetje, hoor. Nee. Ja. Nee, nee, nee. Gerda, die wilde, die wilde gewoon weten of mensen zich kunnen, konden herinneren ah, dat nee, ze... Ah, nee, versbrood, of dat het slecht is. Nou ja, het was meer dat zij maar twee sneetjes mocht... en dat ze ja. twee sneetjes brood mocht... en dat als ze dan vers brood had, dat ze er dan veel meer van wilde eten. Klopt, want dat voedt minder. Voed, warm, brood, minder... Ja, dat, dat, dat, dat hapt heel makkelijk weg. Als je oud, ouder brood hebt, dus van een dag of één of twee of drie dagen oud... Dus dat is geen enkel probleem. Ik eet wel ooit brood van een week oud. Ja, dat is veel voedzamer, omdat er veel minder vocht in zit. Dat is ja. minder makkelijk. En dat verklaart ook dat die ene mevrouw die zei... als ik een paar uh, verse kadetjes op had, dan uh, kreeg ik buikpijn. En dat had alles te maken met het feit dat je dan minder koud... Oh. Dus minder speeksel, dus minder verteren. Dus dat blijft als een klomp op je, op je maag liggen, of in je maag zitten. Kijk, nou zo is er toch een hoop, uh, een hoop uh, uh, wat je eigenlijk niet weet over brood. Ja, ja maar het is, het, is, het is eigenlijk heel logisch en heel simpel. Ja. En... en vroeger werd zeker ook verteld uit zuinigheidsoverwegingen... joh, eet eerst de oude brood eens dus op... <laughs> ja, nou, dat is maar ook dat logisch. Als het oude blijft liggen, dan kwam het zover dat het oude brood maar bleef liggen en dan ja. was het op een gegeven moment niet meer eetbaar. Nou, dat is natuurlijk heel logisch. Ja. logisch. Uh, Bagheera uh, en Eline melden allebei via de chat dat het 1962 was. Nou, toen was ik tien jaar oud, dat klopt precies. Ja, dat weet je nog als de nog dag van herinneren. gisteren. Ja. Ik zie me nog lopen met een taart en een krentenbrood. Voor, de, voor, <laughs> voor de, de, de politieagent, ja. Voor de vrouw, de, nee, vrouw op de ja. verjaardag van de vrouw van de politieagent. Op de verjaardag, ingewikkeld. Ja, maar dat lag lekker, lekker gevoelig. Ja, en dan moest jij gaan bezorgen. Ja, precies, en dan, ja. was ik, dan kreeg ik weer uh, koetjesreep. Was je ook heel mager? Nee, ik... Oh. ik ja, dat is dik, jammer. Nee, zo mager. Ja, jij kreeg natuurlijk ochtends heel veel vers brood. Absoluut. Ja, dat is wel weer waar. Oké, dankjewel Johan. En het versterven? Ja. versterven heeft niets te maken met... Het. Kijk, wild dat moet natuurlijk leegbloeden. Ja. Dus die kop die werd eraf gehaakt. Het wild werd ontwijd in, in het veld... en op zijn kop opgehangen om het te laten versterven. Maar het versterven heeft alles te maken met het, uh, het, het afbreken van het collageen. En het ja. belangrijk eiwit die het bindweefsel in stand houdt. En als dat maar weg is, dan uh, is het vlees veel malser. En dat is de reden en, en, en, en de achterliggende gedachte van het vlees moet eerst versterken. Ah, oké. Okay. Nou, dat weet je dan ook nog even als bakker zijn. En dat is natuurlijk vanwege de worstenbroodjes, hè? Nee, ik heb vroeger oh. ooit met. Me, ja, ik mag het bijna niet zeggen, nou. Maar ik uh. heb vroeger ooit met mensen gejaagd. Oh, echt? Op, in het Nederlands helemaal niet erg. Oh. Als elke, elke. Nee, als, ja, als iedere Nederlander. Ja. Eh. Uh, met dezelfde overtuiging en overgave in het veld en in de bossen... en om zou gaan met het wild als een gemiddelde jager... dan zag het er heel goed uit in Nederland. In de natuur, echt. Wat hmm. een evenwicht. Ja. Nou ja, de, laten we die discussie alsjeblieft niet starten. Want het nee, gaat mensen doen. zo aan het hart. Nou, het gaat veel ja. te ver om te zeggen... jagers zijn onbetrouwbare mensen. Want dat is echt, echt niet zo. Dat vind ik ook veel te ver gaan. En dan had ik nog een vraag, want daar begon ik eigenlijk mee. Ja. Dat is een hele gemene rotvraag, die lost niemand op. Wat rijmt er op 12? Ja, maar de ha, ha, ha, jij denkt dat je echt de eerste bent die die vraag bedenkt? Nee, <lacht> gisteravond hadden wij een discussie over, over, over dingetje, over, weet het, aanstaande pakjes aan. Ja. En toen kwam die oh. dingen, ik dacht, nou, dat is iets voor vannacht, dan dus zal ik vannacht eens even te bedden brengen. Maar er zullen er honderdduizend meer zijn geweest die daar... Want er rijmt gewoon helemaal niets. Jawel, want je hebt namelijk de oud-Hollandse jongensnaam Aalf. Oh ja, dat zou kunnen, Aalf. Ja. En Zwalf zeggen ze ook, maar daar zou een verbastering zijn van Zwaluw... maar daar geloof ik ook niks van. Ja, ja maar goed, ik vind wel dat het mag als je met een, met met een Sinterklaas gedicht in je maag zit. Ja, dan, kun je, dan, dan ga je gewoon naar twee keer zes. Dan ben je er ook. Blijf bij de les twee keer zes, dan heb je het ook. Ja, dat ja, is ook weer opgelost. <laughs> hey, dankjewel, Johan. Tot ziens. Ja, tot spreeks. Hoi. Dag, dag. 0801121. Antonia uit ja, Rotterdam. Hallo. Hallo. Ik heb een vraagje over mode. Dat vraag ik me al heel lang af. Waarom worden de bloesjes, jasjes, vesten voor oud en jong... op verschillende manieren dichtgedaan bij meisjes en jongens? Uh, ja, dat is inderdaad een vraag die ook wel eens eerder uh, ter sprake ja. is gekomen. Ja. Oh. Ja, maar ja, goed, ik vergeet altijd het antwoord weer hoor. Dus er is ongetwijfeld oh. iemand die daar eventjes uh, in bij wil springen. Ja. Ik heb het aan veel mensen al gevraagd, zelfs aan mensen, En hebben geen idee, is dat ja. zo, zeggen ze dan? Ja. ja. En dat grappig is dat je als man of vrouw je dat zelden realiseert... totdat je kinderen krijgt. Ja, mm -hmm. Dus, uh, en dan, opeens, dan heb je opeens een, een kind van het andere geslacht... en dan denk je opeens... hé, hey, die, die, uh, die, dat gaat allemaal anders dicht. Ja, precies. <laughs> ja, nou ja, ja er is ongetwijfeld is vraag, iemand die het weet. Nee. 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Antonia. Ja, dank je. Ja, bedankt voor de vraag, hè. Ja. Dag, Dag. goeienacht. Uh, meneer Schaven. Goedemorgen, Astrid. Hallo. Goedemorgen. Zeg het eens... Ik had nog een aanvulling op die vraag van die voorrangsregeling. Echt waar? Valt er nog meer over te zeggen? Nou ja, het is wat ik erover geleerd heb begin jaren 80. Ja. versus cursus uh, rijstructuur. Uh, de AVG-regeling. Ja. En die staat als het goed is ook in de wegenverkeerswet uh, uh, vermeld. En dat is dat aanwijzingen, voorrang en gedragsregels... Uh, dat de aanwijzingen voor... ...de verkeerstekens gaan... ...en de verkeerstekens voor gedragsregels. En uh, op een gelijkwaardige kruising... Uh, ...heb je natuurlijk te maken met die gedragsregeling. En ja, die gaat voor een aanwijzing van een verkeersagent... ...of voor verkeerstekens. Ah. geef, ja. wist dat niet. Ja, dat, dat, dat, dat hebben wij zo geleerd. Ja. De AVG-regeling. En dat staat, als het goed is vermeld in de wegenverkeerswet dat die aanwijzingen, verkeerstekens en gedragsregels... en wat voor elkaar gaat. Nou. Ja. ja. duidelijk. Kijk, en dan krijg je natuurlijk die regeling van... Uh, je maakt een gebaar, van, gaat u maar eerst? En dat is dus een gedragsregel. Nou, volgens mij kunnen we deze, deze hele toestand echt nu wel afvinken, hè? Vind je dat goed? Ik vind het prima. Nou, hartstikke bedankt voor de bijdrage. Graag gedaan, Astrid. Dag, goeienacht. Betekent dat ik nog maar een paar vragen over heb... zoals die vraag van Antonia van zojuist... waarom de sluiting van uh, uh, jongenskleding anders is... dan die van meisjeskleding. Uh, Freek die wil weten waarom de hypotheekrente wel aftrekbaar is... maar als je je huis dan onder de prijs moet verkopen... of onder, de, onder de, het bedrag dat je geleend hebt... dan heb je een restschuld en daar is de rente dan weer niet aftrekbaar van. Waarom? En klopt dat, wil Freek graag weten. Wesley wil weten waarom kinderzweet niet stinkt. Esther Koymans is op zoek naar Moef, de zwarte kater... die ontsnapt is in Soesterberg... En meneer Groenewold, dat was die meneer die zich zo druk maakte... over het feit dat DNA-structuren nog steeds niet snel herkend kunnen worden... omdat die structuur in de computer aans, uh, opslaan blijkbaar zo ingewikkeld is. En hij kan maar niet begrijpen waarom dat zo is. 0800-1121, als je een nou antwoord hebt op een van deze vragen. En nieuwe vragen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Meneer de Jong uit Amersfoort, goedenacht. Hoi, Hallo. dag. Uh, het uh, verschillende sluitingen van kleding... Ja. vroeger werden de mannen door de vrouwen gekleed. En dan heeft ze dezelfde handeling te verrichten als bij zichzelf. Ja. Oh ja, dat was het. Dat was het. Dat u dat nog weet ik heb het een keer gehoord en toen dacht ik oh ja daar is het voor ja nee maar dat is inderdaad ja. poeh ja dan hebben we het over nog langer geleden dan dat je geen vers brood mocht verhandelen op straat ik ben bakker geweest de ah, nou, van de bakker meneer de jong bakker, en mijn moeder had het liefst brood van een dag oud ja ja vanwege dat, de buikpijn of vanwege de lekkernijen ja, dat, dat dat bijt gewoon lekker er weg Het <laughs> wordt geen kluit het andere gaat als er kluit in je maag zit. Ik heb het zelf ook, hoor. En ik eet ook vaak brood van een week oud. Ja? Maak uit de koelkast, in dubbel plastic zak. <laughs> dat het vocht bewaard blijft. En ik weet dat vroeger, we hadden grijs brood. Dat regeringsbrood, grijs brood. En dat, dat werd... er, uh, Ja, dat was je verplicht te bakken. Ja. Dat werd dan gesubsidieerd, natuurlijk. Vlak daar de oorlog was dat... Het is wel, het, wat zijn we dan verwend? Hè? Want ik denk wel eens, oh dit brood is van gisteren, dat hoef ik niet meer. Oh, het is prima eetbaar. Ja. Als je het een, een dubbel, oh ja, wat ik nog wilde zeggen. Er werd ook brood vaak uh, opgeperpt. Er werd eerst met een kwast water overheen gestreken... Ja. En dan even in de oven en dan heeft het weer vocht in zich. Oh, nu u het zegt, begrijp want u zegt opgepept. Ik verstond, ja. want er was eerder iemand die dat zei. Die zei opgepiept. Toen dacht ik, je ja, op... had nog helemaal geen magnetron toen. Nee, nee. nee. Oh. Maar opgepept. <laughs> ja, opgepept. Ja. Oké, okay. nou weer wat geleerd. Dank u wel, meneer de Jong. Oké. Okay. Goeienacht. Dag. Dag. Rudy. Ja, Hallo. Na, goedemorgen. Goedemorgen, Rudy. Ja, ik had even een vraag. Ja, nou daar ben ik voor. Ik, ik heb een folder waarop straat goedkoop bellen. Ja. Dus heb je van landen van A tot Z. En dan uh, als ik een bepaald land wil bellen... dan moet ik altijd 0900 draaien. Ja. En nog een paar cijfers ervoor. Ja. En als ik dan uh, dat heb, dan zeggen ze... bij we een zijstraat te noemen... dan zeggen ze 15 cent per minuut... plus de kosten van de provider... Maar dat werd vroeger niet gezegd. Ik ben benieuwd wat ze daarmee bedoelen. Nee, ze zeggen plus de kosten van uw mobiele telefoon. Ja, maar ik ben, ik ben gewoon met de huistelefoon. Oh, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ik ben gewoon met de huistelefoon. Dus een 0900-nummer moet u dan bellen naar het buitenland? Ja, dan moet er 0900. Oh. Ja, oh, ja, dan heb je uh, eerst dan drie cijfers. Ja. En dan weer drie cijfers. En dan zeggen ze. Wat de prijs is van uh, wat je moet bellen per minuut. Ja. En dan zeggen ze nou, draai het nummer wat je wilt bellen. Ja. En sluit af met het hekje. Ja. Maar als, dan als je, je dan. Gedrukt als hebt, dan zeggen ze ja, plus de kosten van de provider. Maar als je de kosten van de provider moet betalen, waarom bel je dan niet gewoon via de provider? Ja, maar dan vraag ik me af, wat is nou goedkoper? Ja. Rechtstreeks naar het land van uh, waar ik wil bellen. Dus uh, het land van, uh, hoe heet het? Het nummer van het land. Mm -hmm. En dan de rechtstreeks abonnee-nummer. Wat is nou goedkoper? 0800 1121. Ik heb geen flauw idee, maar misschien iemand anders wel. Ik uh, bel vanuit binnen- of buitenland 0800 1121. Of uh, vanuit het buitenland kun je misschien beter een mailtje sturen. Nachtszusterapenstaatjeomroepmax.nl. Dankjewel, Rudy. Oké, okay, graag gedaan. Doe. Fijne dag. Dag. Wat zegt hij? Dat verstond ik ook niet goed. Nee, Roos het uit voor Goedenacht. Goedenacht. Hallo. Vister. Hallo. Ik uh, wil graag weten, hebben alle levende wezens een hypofyse? Ah, jeetje, Roos. Het is drie <laughs> minuten voor vijf. Een hypofyse, Is dat niet zo'n kwap in je hersenen? Ja, het centrale commandocentrum ik sinds kort achtergekomen. Oh, ja. En bij mensen... Nou ja, hè, die, die hebben uh, dat. Het is dus een heel klein onderdeel van een orgaan. Ja. Bij dieren, kan ik me ook wel voorstellen... maar ja, tot plankt. Ik kan me niet voorstellen dat die ook een commandocentrum centraal hebben... zo'n hypofyse, maar dat weet ik niet. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee. Um, ja, dat, ik kan me, ja, En, en, en uh, eens even denken hoor. Want ik zit even te denken waar bijvoorbeeld een kat een hypofyse voor nodig zou kunnen hebben. Ja, het is in je evenwicht zo gegaan. Nou, daar hebben ze wel, hebben ze een staart voor, hè, katten? Ja. Voor het evenwicht, ja. Nou ja, goede vraag. En dan, eh, als je het dan weet... Want wil je ook bijvoorbeeld weten... stel nou dat niet alle dieren een hypofyse hebben... wil je dan ook nog weten welke wel en welke niet? Uh, nou, waar het inderdaad het eigenlijk het, het, het, het, het, het, het, nou ja, je hebt, ik weet wel iets van eencellige en en en en camphorse. Die hebben vast geen hypofyse. Nee, precies. Kijk, bij mijn moeder is een, een, een tumor uh, een paar weken geleden weggehaald bij de proviezen. En zodoende dat ik dacht oh. Dat is hoe belangrijk dat inderdaad is. En het is helemaal geslaagd, gelukkig. Ja. Dus, nu heb ik ook ja, plek om ons, dat, dat, dat, dat na nou, te vragen. En voor mij is het wel goed als ik weet van nou, tot, tot, tot hè, welke dieren zeg maar, bij mensen, dat staat voor mij wel vast. Ja, maar hoe kwamen ze erachter dat ze daar dan een tumor had? Nou, omdat ze last kreeg van de ogen. En ze oh, ja. hadden een onrichter aan staar geholpen. En toen is ze door zo'n MRI-scan gegaan voor 50 minuten. En nou, toen kreeg ze ook meteen, toen heeft de chirurg als afspraak aan de kant gegooid. En we hebben ze daar binnen twee weken opgenomen en gescalpeerd, het weggehaald. Oh. En ja, dan ga je ja. opeens denken, wat is die hypofyse eigenlijk ja. belangrijk? En die hebben er allemaal een. Ja, dat kan ik me voorstellen. Kijk, hè. Ja. ja. Nou. Ik ga op zoek naar een antwoord, Roos. Dus we hebben Dankjewel. alle levende wezens een hypofyse? Het is eigenlijk een hele korte krachtige vraag. Dank je wel, Roos. Dank je wel. Goeiedag, hè. En uh, heel veel beterschap voor je moeder. Oh, dat vind ik Dank je wel, <laughs> Oké, okay. doeg. Nou, dat dus, de hypofyse en het goedkoop bellen naar het buitenland. En uh, de vragen ook nog over de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. En het kinderzweet... En natuurlijk die DNA-structuur. Blijf bellen met antwoorden en ook vragen. 0800 1121 is het nummer. Nachtzuster. Een programma van Max.